Vooral is de nummer vijf op de CDA-lijst voor Zuid-Holland. De partij heeft nu twaalf zetels in de Staten van Zuid-Holland. De Ierse parlementsverkiezingen lijken zoals verwacht te zijn gewonnen... door de oppositiepartij Fine Gael. Volgens een prognose van de Ierse televisie... kreeg de centrumrechtse partij niet genoeg stemmen voor een absolute meerderheid. De huidige, ook centrumrechtse regeringspartij Vienna Foyle is de grote verliezer. De partij krijgt volgens de prognose ongeveer 15 procent van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen was dat nog bijna 42 procent. VNV is vrijwel onafgebroken aan de macht geweest. De Ieren houden de regeringspartij verantwoordelijk voor de diepe economische crisis. Ook het aanvaarden van financiële steun van de Europese Unie en het IMF valt bij veel Ieren niet goed. De regering moet daardoor drastisch bezuinigen. Gail wil samen met Labour, met Brussel onderhandelen om de afspraken af te zwakken.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 Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Vier minuten over tien. Welkom terug bij het laatste uur van een nieuwshow. Over ruim 20 minuten is Ingrid Hogenvorst chef boeken. En de stapel is overzichtelijk. Nou, vier, hè. Ja, ja ik heb om wat tegenwicht te bieden. Dat is altijd mijn missie hier. Aan al die Amerikaanse oh, ja. romans uh, die uh, in Nederland verschijnen. Ja, dat vind ik gewoon veel te veel. Dan heb ik twee uh, heruitgaven van Europese klassiekers bij me. Namelijk allereerst de grote Joods-Oostenrijk-Hongaarse schrijver Joseph Roth. Niet te verwarren met Philip Roth, want dat is natuurlijk een Amerikaan. Maar uh, Joseph Roth, echt werkelijk uh, verschrikkelijke goede schrijver. Uh, die beroemd is vooral door zijn roman Radetzky Mars uit 1932. En uh, hij, heeft eigenlijk, hij is eigenlijk de man die de teloorgang zeg maar, van het oude Europa heeft beschreven. Nou, bij uitgeverij Atlas verscheen in de serie Nieuwe Rodvertalingen van Wilfred Oranje, hele uh, bekende vertaler. Uh, een vroege, uh, vroege roman, uh, Sipper en zijn vader. Nou, die ga ik straks bespreken. En dan natuurlijk een van de belangrijkste Italiaanse. Uh, 20e eeuwse modernisten, uh, die we allemaal kennen van de films van de gebroeder Staviani, Gaos. Namelijk de Siciliaan Pirandello. Dat zit een beetje in dezelfde tijd, want Pirandello is uh, drie jaar eerder gestorven dan Roth. Uh, en het was twee jaar voordat hij de Nobelprijs kreeg. In 1934. Ja, En uh, nou, daar uh, is een nieuwe verzamelbundel van zijn verhalen. De Kruik uit. En daar ga ik uh, straks ook iets over vertellen. Daarnaast heb ik twee Nederlandse non-fictieboeken meegenomen. Omdat ze uh, een interessant onderwerp hebben. Namelijk allereerst uh, het grote landschapsboek van Willem van Toorn. Uh, over hoe de mensen verhoudt tot zijn eigen landschap. En Willem van Toorn heeft dat landschap eigenlijk vanaf het begin af aan als thema voor zijn werk gehad. En dan uh, opgebouwd uit hetzelfde. Van Jan Fontijn, oud docent aan de universiteit. Jij kent hem waarschijnlijk nog, Mieke. Ja, ik heb nooit, ooit nog een kandidaatscriptie bij hem geschreven. Ja. Ja, nou, en die heeft dus uh, zeg maar, uh, alle beroemde broers en zusters... zoals die beschreven zijn in de literatuur, in de Europese literatuur... heeft hij onderzocht en uh, daar gaan wij uh, iets over hmm. horen opgebouwd uit hetzelfde, broers en zusters in de literatuur. Oké, okay, dat er meer over een minuut of twintig. Steden dit u ook nog aandacht aan de oscar uitreiking van morgenavond... waar de Hollywood-blockbusters, de opvallende afwezigen... niet die hele grote spektakelfilms, zal met de crisis te maken hebben. Goed, gaan we het daar straks over hebben. En we hebben ook nog een gesprek over een bijzonder nieuwe computergame. Maar we beginnen met voorlezen bij het slapengaan. Vonne van der Meer viert dit jaar haar jubileum als schrijfster. Officieel debuteerde ze in 1985 met de bundel Het Limonadegevoel en andere verhalen. Maar ze schrijft al veel langer. Haar nieuwe roman, De Vrouw met de Sleutel, laat zich lezen als een ode aan het vak. Lezen, voorlezen, verhalen bedenken. Je krijgt gewoon zin om zelf aan de slag te gaan als je literaire aspiraties hebt. En volgens de cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau geldt dat voor ongeveer 1 miljoen Nederlanders. Goedemorgen, Vonne van, van der Meer. Ja. Is, is dat eigenlijk uh, uh, wat u wilt bereiken met uw werk? Mensen inspireren om te lezen of om zelf te gaan schrijven? Nou, om, het is een boek dat gaat over een vrouw die, die voorleest. Ja. En uh, uh, ja, wat leest ze dan voor? En zij wil die mensen ja, overhalen, ook tot zelf lezen. En uh, zij leest haar, haar, haar helden voor. Mm. Ja. Nou ja, niet alleen maar de haar helden. Hè? Want soms dan, uh, willen die mensen zelf ook kiezen wat ze voor gelezen krijgen. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat probeert ze toch wel een beetje... Want op een gegeven moment is er een man en die zegt dat hij een voorkeur heeft voor uh, science fiction. En dan dikke pillen. En dan vraagt ze zich inderdaad wel af of ze zich door de pil van zijn keuze heen kan worstelen. Ja. Het gaat over een vrouw die zichzelf aanbiedt voor ja. mensen die de slaap niet kunnen vatten. Ja. Of om wat voor andere ja. reden dan ook. En ze maakt duidelijk in een advertentie dat ze die mensen ja. wel wil komen voorlezen. Ja. Ja. Maar dat is geen seks of zoiets? Uh, nee, wel, hè? Nee, nee. nee, Ze, ze is uh, weduwe en ze is uh, uh, slecht achtergelaten, zoals <laughs> dat, dat heet. En uh, het enige wat ze goed kan, ze is ooit onderwijzeres geweest, is mooi voorlezen. Ze kon geen orde houden, dus ze kan niet meer voor de klas gaan staan, huh? maar wel voorlezen. En ze denkt, ja, dat is het enige wat ik kan. Ja. Laat ik daar maar uh, mijn geld mee gaan verdienen. Ja. Want bestaat dat eigenlijk, dat, dat, uh, dat, dat beroep uh, voorlezen? Er bestaan gezelschapsdames. Er bestaan sinds vijf jaar bestaat de Voorleesexpress. Een prachtig initiatief. Dat zijn mensen die met een busje naar uh, vooral gezinnen gaan... waar de kinderen niet voorgelezen wordt, worden. En die komen daar één keer in de week om een vast moment voor te lezen. Ja, ik vind dat prachtig. Ja. Uh, maar dit bestaat volgens mij nog niet. Ik begreep wel uit het boek dat er vroeger echt uh, mietje... Ja. Dat vond ik zo'n geweldig leuk van. Ja, een mietschlafer, daar, daar, daar, daar steunt Nettie ook een beetje op. Want op een gegeven moment denkt ze: het is wel een raar beroep. Ja, op en, de, rand van het bed. de rand van het bed. Maar leuk. dan komt ze bij, bij, bij Huxley komt ze tegen het begrip Mitslaver. En Mitslaver was een beroep dat joden in de tijd dat ze nog niet alle beroepen mochten uitoefenen, uh, deden. Dan ging je naar iemand toe, je sloop naar binnen, je ging op het voeteneind liggen, je rolde je op. En als dan de persoon die je ingehuurd had, in slaapgevallen was, sloop je het huis weer uit en ging je naar de volgende. Dan ging je slapen hoe, hoe, hoe, hoe bent u achter gekomen? Ja, ik, ik las een, een boek van uh, Aldous, Aldous Huggles, ja. die, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Uh -huh. En daar stond het begrip in en dat heb ik toen pas omdat ik ja. al met dat boek bezig was. Want verder is natuurlijk niet een, een, een, een normaal uh, beroep, dus uh, op een of andere manier bent u toch op dat idee gekomen van uh, iemand die gaat voorlezen. Ja, nou, ik lees zelf graag voor ja, ik vind dat heel leuk om te doen. En het ontstond uit een verlangen. Ik was op een gegeven moment een paar weken achter elkaar alleen thuis. Toen dacht ik, wat is het toch saai, wat is er toch stil in huis. Hey, je zou gewoon iemand moeten kunnen bellen ja. die je instopt... en op de rand van je bed komt zitten en dan ook nog een verhaal voor je lezen. Maar ook, Zo wel, het. ook wel een wild vreemde. Nou, als, ik, als die gesolliciteerd had, zou ik dat wel te Ja, ja. Als ja. leuk iemand ja. is. Ja, nee, ja. Ik, ik kan me voorstellen nou ja, dat mensen dat bij, bij een vriend of vriendin. Maar. Mensen, mensen huren hu hu ook babysits in. Dat is nogal een risico, een wildvreemde die op je kinderen komt passen. Ja. Dus nou ja, je kijkt iemand recht in de ogen en je denkt... Nou, die durf ik wel te vragen. Ja. U hebt het boek zelf ook weer voorgelezen. Ik heb als het voorgelezen, ja. ja, ja, ja, ja <laughs> dat echt. was natuurlijk wel echt een, een, een, een, een soort de droste uh, Dat is heerlijk om te doen. En helemaal gevoel, met dit boek dat <laughs> zo over voorlezen gaat. Ja. Uh, het is heel fijn om te doen, omdat je dan voor het laatst... je hele tekst nog eens uitspreekt. Ik uh, lees altijd hardop tijdens het schrijven. Omdat ik wil weten of het ritme goed is. Of er geen aanstelleritis in zit. Dat de, op een of andere manier val je door de mand als je uh, voorleest... Um, maar dat doe ik natuurlijk nooit helemaal het hele boek achter elkaar. En dat ja. doe ik wel als ik inlees. En, en, uh, en betekende dat ook dat u daardoor dingen veranderd heeft of weggehaald een heeft? Een enkele keer, ja. Een zin die niet loopt. Maar omdat ik dit boek al zo vaak had voorgelezen voor mezelf, hoefde het niet. Maar ja, ook uh, de, de technici horen ja. soms dan ineens iets. Dat ze zeggen: hé, hey, volgens mij klopt het niet helemaal. Ja. Kunt u een ja. klein stukje. Ja, ja. Ik, uh, ik lees even een stukje voor. De, de hoofdpersoon is dus weduwe. Haar man heette Bob. En ze is, sinds ze weduwe is ze. ze veel slapeloos en kijk tv. Op een warme avond, door het open raam hoorde ik de meeuwen krijsen... viel ik midden in een film over een weduwe. Alsof ik naar mezelf keek. Naar een Hollywood-versie van mezelf. Ook die vrouw dolde s'nachts door een leeg, al te stil appartement... en zat urenlang haar mans brieven over te lezen. Soms trok ze zijn trui aan, die ene, met leren stukken op de ellebogen... Dan op een avond keert hij terug. Ineens staat hij achter haar en fluistert haar iets in het oor. Ze verbeeldt het zich niet. Hij is het. Met een lichaam dat ademt. Met huid en haren. Met armen die hij om haar heen slaat. Toen de film afgelopen was, ben ik in Bob's stoel gaan zitten. Af en toe keek ik over mijn schouders. Ik wilde hem een kans geven. Bob, riep ik. En later in ons grote tweepersoonsbed riep ik hem nog een paar keer... Met steeds kortere tussenpozen riep ik zijn naam. Toen, in het holst van mijn eenzaamheid, kreeg ik een idee. Vrouw, 59, moederlijk voorkomen, brede heupen, prettige stem. Komt u voor het slapen, instoppen en voorlezen. Discretie verzekerd, beslist geen seksuele bedoelingen. Waarom heeft ze brede heupen? Ze heeft brede. <laughs> het, ge het geeft natuurlijk ook de gelegenheid om een heleboel verschillende verhalen uh, ja. in het boek. Uh, ja. Het is toch ook een verhalenbundel, want die, die vrouw gaat verhalen voorlezen. Ja. En dat zijn dan ook weer ja. Ja, los losse verhalen. Die in die, uh, ik, kon, ik kon een Alinea Dostoevsky uh, kopiëren, wat niet vervelend is. <laughs> maar daar kom ik natuurlijk niet een heel boek mee weg. Nee. Dus ik kan ook altijd wat samenvatten wat ze gaat lezen. Maar ik moest er verhalen in opnemen, dus dat heb ik gedaan. Ja. Er zit een verhaal in van uh, Raoul Tripp. En daar zit een verhaal in van de debutante Merel M. van der Plas. Ja, dus dat, dat lijkt me ook heel leuk. Dat je op die manier dus allerlei uh, alter uh, ja, egos. ego's van schrijvers kunt, ja. Uh, kunt uh, bedenken. Ja, Nou, uh, ja, je hebt snel door dat het alter ego's zijn. Ik ben al een paar keer gebeld door mensen die zeiden... had die Raoul Trip niet in de verantwoording opgenomen moeten worden... waar hij uitgegeven is. Echt waar? Ja, ja, ja. Ja. ja. Ja, dat, dat, dat verhaal. Ik, ik weet niet precies hoe het zat, maar er, er, zij uh, uh, leest dat verhaal van Urail Terug. Aan een man voor hè? Ja, geloof ik, ja. ja, aan een man die ze heel aantrekkelijk vindt. Ja, ja precies. Ja. Die, die jong, jongere man. Ja, dat, ik dacht, dat sluit nog aan ook op, de, op het onderwerp van net, met die ja, met de oudere dames en, en, en, en de seks. Uh, want die net die heeft natuurlijk zelf ook behoefte aan intimiteit. Ja, ja. Ja, en dat is, dat is het, het schrijnende wel van haar beroep. Mensen doen een, mensen doen een beroep op haar. Ja. Maar z, zij wil professioneel blijven. En uh, zij wil niet laten merken dat zij misschien ook wel eens aangeraakt wil worden. Ja. Ja. Uh, die hoofdpersoon is ook leermeester van een meisje René. Hè, en die ja. ontdekt dat ze uh, wil schrijven. Ja. En uh, dat is dan ook een manier om ook over het vak te vertellen ja, in het boek. Ja, ja dat meisje die wil helemaal niet voorgelezen worden... want die wil zelf schrijven. En die zegt, wel, maar ik vind het wel leuk als u iets vertelt. En dan vertelt Nettie een verhaal, een jeugdherinnering. En dan zegt die René, enigszins beleefd... ja, ja, ja, ja, is, ik zie het voor me. Maar nu gaan we er een spannend ja. verhaal van maken. En dan gaan ze er echt mee aan de haal. En dan merk je dus als lezer hoe, hoe je van een gewone jeugdherinnering... een spannend verhaal in de ogen van een kind van elf kunt maken. Waarop Nettie ook weer reageert van, ja, het is wel spannend... maar we kunnen de betrokkenheid tussen lezer en schrijver vergroten... door dit of dat te doen. Ja. Uh, ja. U, u schrijft al 25 jaar. Is dit ja. dan eigenlijk wat je in die 25 jaar opgestoken hebt over het vak? Ja, je leert, je leert natuurlijk al doende uh, heel veel. En ik geef ook vaak lezingen. En daar worden vragen gesteld over hoe je bepaalde dingen doet. Onder andere, hoe trek je je lezers zo snel mogelijk een verhaal in... Ja. Um, en daar geef ik dan een antwoord op. Ja, om om dat, dat soort dingen ja, uit te leggen... Ja. besef je opeens dat je serieus een vak hebt. Ja. Want soms denk je... Ja, je ik doe maar wat. Ja, ja, ja toch? Of niet? Ja, ja. Nou ja, door schade en schande heb ik natuurlijk toch wel geleerd... dat er bepaalde dingen zijn die ik, die ik gelijkbaar geleerd heb. He, ook door, ja. door boeken van anderen te analyseren. Uh -huh. um, en ik vind, het, ja, ik vind het leuk om dat over te brengen... maar niet op een theoretische manier. Het, nee. is, het is geen how-to-boek. Nee. Geen handboek. Nee. Hoe je schrijver wordt. Maar het blijkt uit dit boek... Hoe je bepaalde dingen kunt oplossen. Ja. Welke, welke, boeken, welke schrijvers hebben eigenlijk uw eigen voorkeur? Nou, dus ik word net boek... heel goedkeurend knikken bij, ja, ja, uh, bij Joseph Roth. Jozef Roth? Jo, ja, ja, ja, geweldig ja. boek Job. Ja. Ja, ik Gelukkig. begrijp dat we rood moeten zijn. Ja, rood, oh, rood. rood. Het is natuurlijk Oostenrijk. Ja, we zijn Oostenrijk. Ja. We zitten toch Dat op... ja. ja. is toch weer die Amerikaanse invloed. Invloed. Ja, ja. Ah, nee, absoluut. Dus, ja. Uh, rood. Nou, ja, het boek Job heb ik de laatste jaren uh, vijf keer cadeau gedaan al. Dat is zoiets geweldigs, oh ja. Um, ja. ja. En verder nog schrijvers die u erg hebben... Rood is voor mij inderdaad ja? een, een ontdekking van de laatste jaren. Iedereen had hem ontdekt, maar ik ben het uh, laat uh, in die dingen. Maar. maar ik ben een herlezer. Dus de boeken die in, in mijn boek De Vrouw met Sleutel genoemd worden... Tossojewski uh, van Schijnboek de Peels... Ja? Dat, zijn, dat zijn voor mij echt de schrijvers Dermoud... die ik iedere paar jaar herlees, ja. Dus dat is ook echt bewust gedaan om mensen daar weer eens even attent ja, op te maken. Ja, vergatschip Johanna Maria ja. van Artie van Schendel. Ja, ik kan dat iedere zolder een keer lezen. Ik ben ook mijn deraar Nederlands. je me last dat voor. Was het ook niet een fantastische gelegenheid geweest om eens even... Om barmhartig af te rekenen met een paar van die prularia schrijvers. <totstuk> <je totstuk> <ongelofelijk totstuk> heb ik over pest heb ik over dat is mijn slechte geest. Ja, nee hoor. Net heeft wel problemen met het, het, het genre science fiction. Terwijl. Ja, 1984. Uh, uh, Hij is natuurlijk krachtige science fiction. En ja. an Animal Farm. Maar uh, dat noemt ze maar even niet. Maar nee, dat, dat vind ik dan toch een beetje, beetje, beetje goedkoop. beetje is wel om, met, om Ja, het is verleidelijk. Um, om, om, om, om met anderen af te rekenen die dan niks terug kunnen zeggen. Nee, nee, nee. Ik, nee? Nee, ik geef alleen maar... Nou, ik geloof dat Ingrid Hogevorst hier ook alleen maar haar voorkeuren bespreekt. Nee, dat doet net die in, uh, in, in hopen, mijn boek wij ook. Wij hopen er af en toe in. wel op dat zij ook iets... Iets nou ja, iets genadeloos afmaakt als hij iets prullen is en ze is ermee bezig, ja. ik hoor dat graag. Okay. Ja, maar ik ga natuurlijk niet een boek meenemen dat ik echt alleen nee. maar genadeloos wil afmaken. Want waarom zou ik daar een aandacht aan besteden? Ja, precies. Maar als ik een boek heel erg belangrijk vind, maar ik denk, sorry, je hebt het gewoon niet goed gedaan, ja. dit is gewoon ja. niet goed gedaan, dan zeg ik het. Of bijvoorbeeld als het een schrijver is uh, die je heel erg waardeert en die dan opeens een boek schrijft waar je van denkt, van hoe kan dit nou? Zoals ja, bij Lawrence had ik dus laatst. Oh, Lawrence. Vrouwen en liefde. Ja, het heet nu verliefde vrouwen in de yeah, yeah. vertaling. Women in love. Niet Doorheen te komen. O oh, ja. Kon ik echt zo tegenvallen. Ja. En bij Philippe Claudel had je dat ook. Ja, ja want dat is een schrijver waar ik echt van hou. En als je dan een mist in gaat, ja, dan denk ik, mag dat je moet dat beter zeggen. Ja. Maar je ja, hebt pure moet... beschaving in ieder geval. Uh, ik heb daar niet aan gewaagd. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, nee, ik moet ook zeggen goed. dat ja. ik niet zo. die, die soms zeggen mensen wel, oh, ik heb dat gelezen. Ik vond het zo vreselijk en zeggen zo vleiend achteraan. Ik vind jouw boeken veel beter. Ik ga die boeken niet lezen. Als iemand drie keer zegt tegen mij, ik vind dat zo vreselijk, dan ga ik dat toch niet lezen? Nee. Dus ik heb niet zoveel nee. schrijvers die ik vreselijk vind. We hadden het net over het jubileum. Hè? De, de, de, de, doet u daar nog iets aan of niet? Is, um, is dat zomaar ja, bedacht een, door de een, een, uitgever? Nee, het nee, nee, is niet bedacht. Ja, het is bedacht door de uitgever. <laughs> een omnibus. Uh, de, ja, er komen allemaal heruitgaven het hele jaar door. Er is al een omnibus van de eilandboeken. Ja. Take 7 wordt opnieuw uitgegeven. Een eerdere werk, Limonadegevoel, debuut komt opnieuw uit. En dan komt een feest in, uh, in het voorjaar. Ja. Nooit last gehad van een writer's block? Nou ja, na, uh, na het uitkomen van ieder boek is er zo zes, zeven, acht maanden uh, dat ik niet schrijf. Maar ik noem dat geen blok, nee. dat is meer het, het nodige uh, leeglopen, nergens meer aan denken. En uh, tot je weer een nieuw idee krijgt, ja. Maar oh, daar zit echt een periode tussen. Er zit een grote, ja, ik je heb hoort nu een hoop al mensen, juist die, die, die, dit nog en ik moet eigenlijk dat nog doen. En ja, dan verwerken heb ik het dan weer een ja. stukje. Ja. Ja, ja. Ik heb ideeën en daar maak ik ook nu alweer aantekeningen voor. Maar tussen het, het moment dat ik echt denk, nu moet ik weer gaan schrijven... daar zit meestal toch wel zo'n half jaar, negen maanden weer tussen. Ja, ja. Uh, en die 1 miljoen Nederlanders die zo graag willen schrijven. hebt u daar nog een tip voor? Niet doen! <laughs> Ze moeten vooral veel schrijven en, en, ja. en iedere dag. En dagboeken bijhouden Vindt en nou mooie werkelijk? brieven schrijven. Jawel, maar dan vooral voor zichzelf houden. Zou dat kunnen? Nou ja, kijk... Um... Ja, het is, uitgevers die krijgen enorme stapels ja. binnen. En ze, er zullen vast wel hele mooie boeken tussen zitten die ze niet gezien hebben. Maar ja, wat ja. moet je mensen adviseren? Ja. Ik bedoel, als ze het niet laten kunnen, dan moeten ze het vooral doen. Ja. Veel brieven ja. schrijven, volgens mij doen ja, steeds minder nieuws. mensen dat. Ja. Uitgeverij krijgen ongeveer acht boeken per dag. Ja, ja. ja acht volledige romans. Goed, uh, dit boek van uh, Vonne van der Meer, De Vrouw met de Sleutel. Dat uh, ligt volgens mij dinsdag in de winkel. Ja. Maar luisterboeken die, uh, zijn er al wel. Ja, in, in, in dit geval eerder dan. We ja. uh, dus, uh, hebben vijf luisterboeken die mogen wij uh, cadeau doen. Dus de eerste vijf mensen die uh, met een leuke reactie op Vonne van der Meer uh, mailen uh, naar ons. Die, uh, die, kregen, die, uh, die kregen een luisterboek. Dus ik zou zeggen, gaat uw gang. De vrouw met de sleutel als luisterboek. En dan kunt u dus iedere avond voorgelezen worden ja, door Vonne van der Meer. Nou ja, is dat niet heerlijk. Goed, uh, het is dus een uitgave van Contact. En deze informatie staat ook op pagina 260. Dankjewel, Vonne van der Meer. Computerspelletjes speel je om de actie. Tenminste, zo zitten de meeste games in elkaar. Als je al niet over de loop van een kanon heen kijkt... allerlei vijanden die op je afsprinten helemaal aan gort schiet... moet je toch op zijn minst zien te voorkomen... dat je door een medeweggebruiker in de vangrails te pletter slaat. Goed. Ja. Maar er zijn alternatieven. Het Utrechtse gamebedrijf Monobanda ontwikkelde het spel, spel Boom. En dat schrijf je B-O-H-M. Waarmee het volgende week kans maakt op een prestigieuze prijs. op het Independent Game Festival in San Francisco. Wat Boom precies inhoudt, gaan we bespreken met een van de makers, Lise Lore Goedhart. Goedemorgen. Goedemorgen. Even eerst over die prijs. Is dat een prestigieus iets? We zeggen ja, dat wel, ja. maar dat is iets van. Ja, zeker in de, de indie-games-scene... Uh, dus, In, indie games wil zeggen independent. Independent games, ja. ja. Klopt, ja. ja. Dus niet bij de grote maatschappijen. Nee, de, de wat kleinere uh, gameontwikkelaars uh, ja. zijn dat. Ja, klopt. Ja. En, en daar is, het is een beetje een soort Sundance Festival. Sundance Festival voor ja, films is... Ja, zo kun je het is. wel uh, vergelijken. Ja, ja. Alternatieve... Uh, Alternatieve scene, ja. We gaan niet schieten, we gaan niet bombarderen, we gaan niet... Of wel, juist. Ja, nou, er zijn misschien ook type spellen... die uh, wel wat meer op de arcade zitten... of waar je eventueel kunt schieten... of waar de actie uh, heel belangrijk is... Maar, Oh. Maar het is eigenlijk voornamelijk gericht uh, op experimentele games, uh, toch wel in een andere hoek. Uh, en wat zien wij als de... wij met boom beginnen? Uh, een eilandje, zwevend uh, in een uh, leeg landschap met alleen maar wolken en een mooie achtergrond. En uh, op dat zwevende eilandje daar, uh, staat een, nog een kleine tak, een klein stukje boom, die langzaam gaat groeien. En uh, we geven de gebruiker eigenlijk alleen dat beeld... En uh, dan kunnen ze langzaamaan uh, gaan ontdekken wat er gebeurt als je knoppen gaat indrukken. En wat gebeurt en, uh, er dan? Yeah, met... Wat gebeurt er dan? Yeah. Um, nou, wat je kunt doen is, je kunt de wolken kun je langzaam met de wind kun je die naar je eilandje toetrekken. Yeah. En dat geeft voeding aan het eilandje. Waardoor okay. je die voeding door middel van weer knoppen in te drukken, kun je die door je boom heen uh, leiden. En daarmee kun je de boom gaan kneden, eigenlijk gaan vormen. En dan kun je zelf bepalen waar een tak komt. En uh, Het is eigenlijk heel rustgevend. Scheppend. Het is eigenlijk een scheppend, ja, scheppend, scheppende ja. natuur. Een ja, beetje God. Ja. Nou ja. ja, het klinkt een beetje raar, maar... Uh, ja, dat, dat, dat gevoel van echt... Uh, uh, ook niet de druk geven van dat, dat competitieve. Dat je echt iets moet. Ja. Dat er echt een duidelijk doel is, maar dat je gewoon op je gemak... Onze redactrice uh, die zei. Uh, Bob Ross. Op de ja, ja dat misschien ook wel. Ja, je kunt beetje, ook wel denken. beetje oneerbiedig dat, misschien, maar. We noemen ook wel veel Planet Earth. Dat, dat, dat hebben we gewoon heel veel gekeken. Uh, ja, David Attenborough is natuurlijk prachtig hoe die man door, die, door, de, door de natuur heen wandelt. En, en Japanse uh, natuur. Uh, hoe Japanners met de natuur omgaan, vonden we ook heel uh, interessant. En echt dat verzorgen, dat idee. Maar het is niet echt een verzorgingsgame dat je echt dat alles. Precies klopt van oh dat gras groeit zo en de bloemen groeien zo, dat dat zo niet echt, maar het gaat meer om die ervaring. Maar ja, blijf dit... je op dat eilandje of kun je ook van het eilandje af? Nou, je kunt wel iets meer uh, een soort van, van overview krijgen, dat je je boom ziet en dat je ook meer dat het dat, dat overzicht krijgt. Maar het is, maar in principe is die, principe die ene boom, ook, ja, het is die ja, ene, ene boom. En die nog. beesten in die boom. Nou, er zijn nu nog geen beestjes. Oh, ja. Maar die komen inderdaad... In de, we, gaan wel, we willen namelijk een volgende, volgende versie gaan, uh, gaan ontwikkelen. Dus uh, dit is nog een eerste... Ik, ik eerste zie je al, ik zie je al, al met zo'n verhaal... bij, uh, bij zo'n commercieel uh, gamesbureau binnenstappen. Nou ja, dat, die... dat gaan we op dat festival gaan we dat wel proberen. Ja. We gaan proberen om een publisher te zoeken... Uh, die misschien onze game in, daarin wil investeren. Maar dan moet je wel de prijs winnen. Uh, nee, dat hoeft niet per nee? se. Nee, er zijn heel veel games uh, die met dat festival die, die genomineerd zijn, die, die toch gewoon opgepikt zijn door, door ja, een Sony of Microsoft. En, echt waar? Uh, ja, die, uh, toch oh, die kijk je, je niet aan van: wat moet jij nou toch met die boom, joh? En, en, nee, en, en, nee, nee, je hebt echt dat soort genre games, dat, dat komt ook voor. Dat, je hebt ook de, de online network games, dus dat je online games kunt kopen, ja. dus niet in een doosje en dat je dat koopt in de winkel. En die zijn vaak goedkoper, die zijn ook dan wat kleiner. En uh, je hebt bijvoorbeeld Flower van uh, Dead Game Company. En dat is op uh, Sony Playstation te spelen. En daarin ga je met je controle ook door een landschap heen. En daar heb je bloem, bloemblaadjes waar je met de wind zo door het gras heen, uh, heen waait eigenlijk. Ja. En, en, en wat, wat is... dat, dat bestaat al. Dus je hebt dat soort games ja, bestaan ja. al. Ja. Wat is de sensatie die je aan mensen die het spelen mee wil geven? Um, ja, we hebben ja, toch een soort zen-gevoel. Gevoel, ja, we noemen het, als je, als je een, bijvoorbeeld een half uur lang gespeeld hebt... dat je een soort zen-master kan zijn. Dat je maakt niet uit wanneer je het speelt. Je hoeft er niet zo met een druk te spelen. Stel, misschien voordat je naar bed gaat. Hmm. En dat je niet met al die beelden flitsend uh, niet kunt slapen... dan word je misschien heel onrustig. Ja. Maar de, ja, dat kan ja, natuurlijk. Ja, het dat Het vraagt me aan de kinderen, want die, die, die rammelend gek komen van die machine... Ja, maar, ja, het, dan liggen het, nog een uur na te stuiter in bed. Ja, dat, dat kan gebeuren. Dat je er wel, het is heel intens vaak. Dat vind ja. ik ook wel hoor. Games kunnen heel intens zijn. Nou ja, maar... het is altijd zo actie, actie, hè, De van de spelers. Er spelen. zijn veel actiespellen, dat klopt. Maar wie ja. bepaalt dat de industrie of de smaak van de spelers? Uh, beide, denk ik ook wel. Ik denk ja. dat, dat dat. Ja, het is ook een, een vorm van entertainment. Ik denk dat in, in de filmwereld heb je hetzelfde. Daar is ook veel actie gericht wel. Maar je hebt daarnaast wel de arthouse-films die. Ja, daarnaast ook kunnen leven. Dus waarom kan dat niet met games? Dat dat, zo zien wij dat eigenlijk. Uh, Uiteindelijk ook. bij uh, veel van die games komt er ook een eind aan. Of je, je kan wel. Uh, in ieder geval, je komt op een level, nou ja, dan heeft het allemaal verder erg geen zin meer. Bij jou krijg ik de indruk: dit kan ook tot sint Sint-Jutemus doorgaan, ja, of houdt het op een ja, goed moment op. Het idee is wel dat je. Um, ja, je kunt je boom op een gegeven moment wel tot, misschien tot een eindpunt gecreëerd hebben. Of, ja, of zo'n boom. Nou, ik heb sterft ik nu... op een gegeven moment toch ook? Ja, of kan uitzetten. Maar dat hebben we er eigenlijk niet zo ingebouwd. Op een gegeven moment houdt hij gewoon een beetje om met groeien. Of is er gewoon genoeg uh, gegroeid? Maar willen wel de spelers een soort van. Replay value geven, dus als je terugkomt, dat Om je dat? het ook ja, dat je, dat je het opnieuw zou willen spelen. Okay. Dat vooral dan staat niet... er een ander soort uh, tak ja, in, of op dat het het tijd, het, de tijd anders is, dat het middag is of avond en uh, dat je dat je boom uh, uh, daar nog staat en dat je weer verder kunt, bijvoorbeeld. Dus t, dat het niet echt een duidelijk einde heeft, dat het ja. eigenlijk opnieuw weer soort van ja, dat het een soort van cirkel is die doorgaat. En wie, wie, het, uh, wie zoekt dit soort spellen uit voor zo'n festival? Uh, dat, het, dat het genomineerd wordt? Ja? Of we, dat, dat is een jury die in Amerika... Ja, dat bestaat uit uh, ook, ook gameontwikkelaars voornamelijk... Die, uh, die ook dat soort kleine games ontwikkeld die, die zitten in de jury en die uh, bepalen dan uh, ook schrijvers, ja. journalisten. Het is een gigahandel, die uh, games, maar het is een gigahandel... die bestaat uit maar een paar poten die heel veel geld verdienen... en de rest is het echt sappelen, uh, ja, maar er zijn ook subsidies uh, bijvoorbeeld. Oh, is dat zo? Uh, ja, ja, ja. Uh, wie subsidieert dit dan? Uh, nou, wij hebben een subsidie gekregen voor de game, voor Boom. Uh, Van het, wie? Vanuit het Gamefonds. Dat is een, uh, een fonds opgezet vanuit het Mediafonds in Amsterdam. En uh, die wilde graag subsidies geven aan uh, concepten, gameconcepten... die een artistieke meerwaarde hadden. Ja. En wij hebben het concept Boom ingestuurd en toen kregen we de subsidie daarvoor. En, en de... waarom heet no. het B-O-H-M? Omdat als je het in het buitenland bent... dat je het ook uitspreekt als boom en niet als boom. Bijvoorbeeld Aha. zoals je boom ah, schrijft okay. in het... Uh... Nou, hartstikke goed dat je genomineerd bent. Ga je er nog heen naar San Francisco? Ik ga zelf niet twee van mijn nee. collega's gaan. Ja. Waarom mag jij nou niet? Ja, zo is het gegaan. Ah. Dus uh, twee van mijn collega's die gaan, uh, die vliegen maandag naar San Francisco. Dus, uh, jij uh, mocht hier naartoe. Ik mocht hier naartoe, <laughs> nou, Wij hopen natuurlijk dat je die, jullie die prijs uh, gaan winnen. Hè, want je hebt wel. het niet alleen, uh, niet alleen gemaakt. Nee. Ja, dankjewel. Lieselore Goedhart van gamebedrijf Monobanda. Het ging over het computerspel Boom. In informatie kunt u... Uh, over dat boom kunt u krijgen via onze website nieuwsjob.nl. En dan wou ik nog even zeggen, u hoeft niet meer te mailen... want de vijf luisterboeken uh, van uh, de vrouw met de sleutel van Vonne van de Meer. Van, uh, van Rubenstein, die, uh, die zijn er al uit. Gefeliciteerd ook. U hoorde al aan het begin van het uur, Ingrid Hogevorst... ze zit vanaf het begin van het moment dat ze hier uh, uh, aanschoopt... zit ze te worstelen met de stoel, die gaat omhoog, die gaat naar beneden. Ja, dat gaat omhoog. Friselijk. Nou, probeer nu in nu de buurt maar. van die microfoon te komen. En, uh, nou ja, probeer ja. het maar, hè. Ja, ja, ja. Want ik ga beginnen natuurlijk met Jozef Rood... We mogen geen rood zeggen, maar rood. En uh, ja, Jozef Rood, het was een journalist, uh, schrijversjournalist in Wenen en Berlijn. En die zag al heel uh, snel uh, wat er gaande was. In zijn vroege boeken maakte hij zich nog echt uh, zorgeloos vrolijk over al dat, die nationalistische types. Maar uh, hij heeft natuurlijk gezien hoe de nazi's opkwamen. En uh, schreef daar ook heel veel artikelen over. Dus hij, zijn boeken waren natuurlijk, die kwamen als eerste op de brandstapel in 1933. En dat. Uh, uh, hij uh, moest vluchten, dus hij is een van die exile-auteurs. Hij, hij uh, leefde in ballingschap in Parijs. En uh, zware alcoholist geworden. Hij was ook veel in Nederland, want Quirido gaf zijn boeken uit. Ja. En hij was eigenlijk altijd uh, die verlegen om geld. En is uh, werkelijk uitgeput gestorven in Parijs in 1939. En uh, ja, Jozef Rood is een begrip. Dat is zeg maar een, uh, de, de, de, een van de grootste, belangrijkste Europese schrijvers. Uh, die uh, zeg maar die ondergang, die teleurgang van dat oude Europa waar hij zo vandaan kwam. Het was een uh, Oostenrijk-Hongaars. Ze schrijven toen Oostenrijk en Hongarije natuurlijk nog een groot, groot Rijk waren, onder Frans de E. En uh, hij heeft die ondergang gezien. En uh, in um, zijn grootste boek, dat zei ik al, of zijn belangrijkste boek, uh, is dus de. Um, Gadetski, Mars uit 1932. Nou, en dit is Sipper en zijn vader. Dat is een boek uit 1928. Dus een van zijn vroegere boeken. En uh, daar laat hij zien, de, uh, dat is uh, het, het, het is prachtig geschreven. Het vertelprocedé is een verteller die terugkijkt op een vriendschap met een klasgenoot, namelijk Arnold Sipper. En beide zijn uh, teruggekomen uit de loopgraven, de Eerste Wereldoorlog. We weten dat Jozef Roth, althans heeft hij altijd uh, verteld dat hij, uh, zeg maar, de, bij bijna de hele oorlog in de Russische uh, krijgsgevangenschap uh, heeft gezeten. Maar daar wordt voor de rest in dat boek niks over gezegd. Maar ze komen terug en lopen met hun ziel onder de arm, want uh, Wenen, de hele burgermaatschappij, uh, wat moeten ze er eigenlijk nog mee? En dat heeft hij dus heel mooi laten zien, die generatieverschillen, namelijk Sipper en zijn vader, de vader van Sipper, die gelooft nog in die oude waarden, echt zo'n Weense uh, burgerman, en die dus de hele tijd probeert zijn netwerk aan te spreken, om Arnold, hè, zijn geniale zoon, aan het werk te krijgen. Maar, uh, die gelooft hij helemaal niet meer in, en dat, die oude generatie, die ziet dat niet. Nou ja, en die jongens die lopen daar een beetje door die stad... en zijn de hele dag eigenlijk in een koffiehuis. Een, een, een, een, een ontmoetingsplek voor artiesten, voor acteurs... voor arme sloebers, voor studenten. En... Uh dat, is, dat heeft hij zo mooi uh, beschreven. Dus de zinloosheid, hè, die mensen die uit de oorlog kwamen. En als wat we nu allemaal weten, wat natuurlijk in die loopgraven. hoe vreselijk dat allemaal is geweest. dan, dan kan je dat ook. En dat boek is daarom ook heel erg actueel. Um, en die zoon die bloeit daar even op. Hij wordt verliefd op een actrice, een soort Marlene Dietrich-achtige <lacht> diva. die ook in Hollywood furoren maakt. Maar het is allemaal niks. Het wordt allemaal niks. En dat in die prachtige, vloeiende, weemoedige stijl die Roof uh, heeft... en wa waardoor hij ook zo'n groot schrijver is. Het, ik bedoel, al die zinnen, het is zo mooi geschreven. En dan heel scherp en ironisch ook van toon. En dan zegt hij aan het eind... Uh, de echte melancholicus, hij ontmoet nog één keer vader Sipper... gaat hij opzoeken, de verteller... en die begrijpt dan er iets van waarom die zoon toch zo mislukt is. En dan zegt uh, Rood... wij waren niet alleen moe en half dood toen we thuis kwamen... we waren ook onverschillig... En we zijn het nog steeds. We hebben onze vaders niet vergeven. Zoals we de jongere generatie niet vergeven. Die onze plaatsen innemen. Nog voordat wij een plaats hebben gehad. We vergeven niet, we vergeten niet. Of liever gezegd, we zien niet eens. We letten niet op. We zijn niet verontwaardigd. Klagen niet aan. Verdedigen niet, verwachten niets, vrezen niets. Dat we niet vrijwillig sterven. Dat is alles. En we weten dat er weer een generatie komt... die zal zijn zoals onze vaders. En dan zal weer oorlog komen. Nou ja, met het idee hè, wat er mm. daarna is gebeurd. Yep. Het uh, ja, is echt prachtig. Jozef Rood, hij is dus echt in grote armoede... en totaal uitgeput. Overleden in 1939. En dat was maar drie jaar later dan uh, Pirandello... die ik hier ook mee heb genomen, Luigi Pirandello... Uh, uh, een bijzonder uh, uh, ge geestige schrijver hè, die we natuurlijk kennen van de verhalen. Ik zei het net al in het Vijfluik Chaos van de gebroeder Staviani. Volgens mij heeft iedereen dat bijna gezien. En wat die schrijvers en die filmers natuurlijk delen, wat deze schrijvers en filmers delen met elkaar, is dat bijzondere oog voor absurdisme. Het zijn van die hele absurdistische verhalen. En nou, beroemd is natuurlijk die kruik. Ik weet niet of jullie dat nog weten over die gekke ketenlapper. Zo'n krom oud mannetje. Zoals Pierre Dernos zegt, met de vergroeide knobbelige gewrichten. als een oude Saracense olijfboom. Hè, die daar wordt geroepen. want de grote kruik van Don Lollo. dat is een, echt een tyran. is kapot en hij moet gemaakt worden. Maar dat mannetje, dat komt al helemaal zagrijnig aan. want niemand was, uh, heeft waardering voor zijn mastiek. En mastiek, dat maakt hij zelf. dat is een soort harsachtige lijm. waarmee je dus uh, aardwerk kunt lijmen. Nee, ook Don Lollo niet. Die zegt wel nee, dat moet getuigen kramt worden, die vaas. Hij zegt... nee, ik kan hem met mijn lijm maken. Nee, krammen. En daardoor gaat hij... in die kruik, denkt hij, oké, okay, oké. Okay. Dus hij lijmt hem eerst, kruipt in... nee, hij gaat natuurlijk eerst in die kruik. Dan gaat die kruik dicht. En dan zet hij die krammen aan de binnenkant. Omdat hij dat natuurlijk vreselijk lelijk vindt... zo'n mooie kruik. Dan ga je toch niet van die ijzeren... krammen inzetten. Maar hij vergeet... dat hij er dan niet meer uit kan. En dat is natuurlijk geweldig. En dan, dan krijg je echt... Uh, pirandello. Want wat Pirandello... steeds doet in verhalen, iets... Er is een gebeurtenis. En dat dreigt op een drama uit te, uit te lopen. En dan tjak, dan geeft hij er een draai aan... en dan wordt het ontzettend leuk. Hij zit in die kruik, Don Lolle zegt... God maar wat moet er met mijn kruik, dan moet ik die kruik breken. Nee hoor, zegt hij, want ik blijf hier lekker zitten. Dus hij gaat een sigaretje roken... en die arbeiders, die zijn daar allemaal, die boeren... die hebben ontzettende lol... en die gaan hem eten geven... en er wordt een feest gehouden... en hij zit daar gewoon ontzettend comfortabel in die kruik. Hij denkt, mij: ik laat me niet kennen, ik blijf in die kruik. En uiteindelijk wordt die, uh, die Don zo verschrikkelijk kwaad... dat die pakt dat ding en die wil er iets mee doen... Die rolt ermee aan. Nou, dan maakt hij dus zelfs zijn eigen kruik kapot. Dus het kleine mannetje heeft gewonnen. En die verhalen. Als je ze nu leest. en je ziet. Hè, de, uh, we hebben het over iemand die geboren is in 1867 en gestorven in 1936. Hoe. Levendig die zijn, hoe, hoe uh, modern ze aandoen. Hè? Hij kreeg in 1934 natuurlijk niet voor niks de grote Nobelprijs voor Literatuur, maar ze zijn, uh, ze zijn gewoon zo kluchtig. Hè? En die typische Siciliaanse, want Siciliaanse schrijvers. Uh, dat is volgens mij echt een literaire traditie daar... dat uh, die, de, bijna die kluchtige uh, s, uh, uh, verhalen over al die typetjes... Hè? de man die niet weg durft en steeds maar op zijn klokje kijkt... omdat zijn vrouw zo jaloers is, uh, de drinker, de gierigaard... Uh, ze kunnen ze allemaal zo prachtig neerzetten. En een mooi voorbeeld nog even over die, een van die verhalen... over hoe hij een draai geeft aan de werkelijkheid. Uh, bijvoorbeeld de ontvoering. He, er wordt een oude man, een grote landeigenaar, die wordt ontvoerd door drie klungels. Hij hoort meteen, ook al hebben ze op. hij hoort meteen wie ze zijn, want hij kent alle, alle mensen van het eiland. En hij vindt het helemaal niet zo erg, ze slepen hem de hele dag, hij komt in een grot. En dan krijg je iets prachtigs, zit hier, ligt hij in die grot, vastgebonden. Hij weet ze zover te krijgen dat ze hem losmaken, ze geven hem ook eten. En hij denkt, god, ik zit hier eigenlijk heerlijk. Hij heeft er geweldig uitzicht, want ze hebben hem heel hoog op de berg gebracht. Hij krijgt ze eten en te drinken. Hij heeft dat vreselijke gekijf, niet van zijn vrouw thuis. Daar is hij nog het allebei op. En hij denkt, ach, niemand mist me. Dus ik zit hier. En hij moet alleen maar zorgen dat die jongens hem niet doden. Nou, en wat doet hij dan? Hij gaat zijn verhalen vertellen. Het zijn hele eenvoudige jongens. Die kunnen helemaal niet schrijven, niet lezen. En die hangen aan zijn lippen. Die hangen dagen aan zijn lippen. Ze vinden hem zo geweldig. Ze nemen zelfs hun vrouwen mee en hun kinderen. Dan zeggen ze: kijk, daar, daar ligt opa. Nou, uiteindelijk gaat opa wel dood. Want het zijn toch geen barmelijke omstandigheden. Maar het is zo grappig. Hè? Dat, dat soort grappige dingen. Of een zeeman die komt thuis en die denkt: goh, we zijn al die mensen op die haven. Wat, wat, hoezo zijn ze maar aan het opwachten? Wat is er aan de hand? Ja. Want zijn eerste vrouw, waarvan hij dacht dat ze dood was en verdronken... die is terug, maar hij is alweer getrouwd met, zijn zus, met haar zuster. Dus denken die mensen, die staan op die haven handen wrijvend... dit gaat echt sensatie worden, dit wordt leuk. En die zeeman die heeft de pest erin, dus die komt aan... hoezo, mevrouw leeft nog? En ja hoor, dan staat zijn in levende lijven. Ze blijkt niet verdronken, nou, heel verhaal. En dan gaan ze dus ook achter hem aan, denkt hij steeds, zegt hij, nou, donderop, donderop. Maar die hele dorp, dat hele dorp loopt uit. Want die zijn natuurlijk ontzettend benieuwd, dat die vrouwen elkaar in de haren. Nou, en dat blijkt helemaal niet te gebeuren. Er gebeurt namelijk helemaal niks. Hij huurt gewoon een huisje voor die andere vrouw. En denkt, nou, ik ben morgen weer weg. Wegwezen, ze zoeken het maar uit. Maar die vrouwen zijn zusters, dus die hebben het heel leuk met elkaar. Maar er komt kind op kind. En dan natuurlijk, ja, op een gegeven moment wordt de ambtenaar heel boos. En die zegt, ja, op de vijf, vijf maanden geeft hij een kind aan. Een van een levende vrouw en een van een dode vrouw. En dan zegt hij, hoe moet ik dat nou inschrijven? Nou, van dat soort grappige verhalen, Pirandello, het is ontzettend leuk. En uh, volgende maand verschijnt bij Atlas uh, zijn roman, daar heeft hij 15 jaar gewerkt. Iemand, niemand en 100.000 uit 1926. Echt hele leuke verhalen. Goed. Dan uh, had ik ook twee non-fictie-Nederlandse uh, boeken bij me. Nou, Om deze fraaie bundeling, moet gezegd, van Willem van Toren... het grote landschapsboek te noemen. Dat vind ik een beetje te veel van het goede. Maar het is een interessante verzameling, korte en langere stukken over uh, ja, de mens en hoe we ons tot ons eigen landschap verhouden. En landschap naar de al, is een thema... Wat, uh, ja, waar Willem van Toorn eigenlijk altijd mee bezig is geweest. Uh, Willem van Toorn is dichterschrijver en vertaler. En uh, heeft uh, onder andere geschreven... Dat, daarom vind ik het altijd leuk om te lezen... over Oud-West. Zijn ouders kwamen uit de Betuwe. En uh, na de oorlog, dus dat Oud-West... dus Mercatorplein, Surinameplein... wat toen nog een, een, een gebied was, een nieuw stadsgebied... dat heel dicht bij de polder lag... En hij kan dus heel mooi uh, vertellen hoe hij als jongetje, wat hij allemaal zag daar. Hè. Er werden nog de boten, die werden met een soort ja, hefmechanisme werden die overge, overgeheveld ja. door het water uh, van de stad. En uh, er waren allemaal kleine bedrijfjes. De overtoon. Uh, uh, uh, ja, de overtoon. Er waren allemaal kleine bedrijfjes. En het was een heel levendig uh, gebied. En uh, daar, dan zegt hij ook meteen, kijk, dat is de grootste fout... Uh, goed bedoeld, al die tuinsteden hebben gezegd van mensen willen in het groen leven mensen willen stilte en rust dus die scheiding, wonen en werk is aangebracht, maar dat heeft alle ellende gebracht, want nu zitten we in gebieden waar mensen helemaal niet meer in dat groen durven te lopen, omdat het allemaal uh, natuurlijk crimineels geworden want er zegt hij, er is gewoon niks meer te zien je moet kunnen kijken, en dat is leuk want ik moest meteen denken aan het verhaal van Maarten het hart, hè, die we hier natuurlijk hebben gehad ook, en week, uh, als hij door Maasluis loopt, dat zegt hij ook, hè van wat ze, ik zie niks meer en dan vertelt hij ook wat hij als jongetje allemaal zag in Scheeps met al die bedrijvigheid in de haven het is allemaal weg. Nou ja dat soort dingen en uh, eigenlijk is het boek een pleidooi voor overheidsbemoeienis, want vooral onder Balkenende uh, heeft de overheid zich steeds meer teruggetrokken uit uh, verandering in het landschap en dat overgelaten aan lagere overheden die toch erg vaak contracten sluiten met commerciële uh, organisaties. Maar of het landschap nou zo in zulke goede handen is bij. Uh het huidige kabinet het ware kook te betwijfelen. Nee, dus dit is eigenlijk een pleidooi... Nou ja, in ieder geval... Uh, laat de overheid zich ermee bemoeien, zegt hij. Laat de overheid het in handen houden. Want dan hebben wij in ieder geval nog enige inbreng. Want als het echt helemaal natuurlijk aan grote... Uh, uh, alleen maar uh, commerciële belangen... Uh, zijn die erachter zitten nee, nee. in veranderingen van het landschap... dan ben je natuurlijk uh, in de aap gelogeerd. Bijvoorbeeld een van de dingen zijn uh, gemeentes, krimpende gemeenten... die nog steeds grote woningbouwprojecten uh, uh, uh, laten doorgaan zogenaamd omdat ze daarmee mensen trekken... maar die gewoon die bevolking stagneert. En dan heb je wel het landschap al kapot gemaakt en het kan niet meer terug. Nou ja, goed, Willem van Toorn, het grote landschapsboek, interessant. Dan uh, Jan Fontijn, oud-docent aan de universiteit uh, van Amsterdam... echtgenoot ook van schrijfster Charlotte Mutsaars... die schreef op latere leeftijd een familieroman... Uh, Biestuk en benzine. En Ik heb hem toen in de tijd... Uh, ontmoet. En toen zei hij dat hij zo verschrikkelijk last had van zijn familie. Hij komt ook uit een hele grote familie, dus er zijn veel personen met wie je last kan krijgen, namelijk twaalf man, twaalf kinderen. En uh, eigenlijk was iedereen boos. De ene zuster was boos omdat ze niet goed was afgebeeld, uitgebeeld, beschreven. Maar de ander was boos omdat ze er niet in voorkwam. Nou ja, kortom, een autobiografische roman schrijven. Wie dat mocht willen doen, het is net zoiets als scheiden. Je doet het nooit Goed, Nou, en uh, Jan Fontijn uh, is dus op zoek gegaan uh, uh, naar beroemde en beruchte broer-zusterrelaties uit de Europese literatuur. En uh, Want het komt natuurlijk overal voor, hè? jaloerse zusters of jaloerse broers. Nou, beroemde is natuurlijk de bezitterige, leugenachtige zuster van Nietzsche... Uh, Elisabeth, die uh, werkelijk uh, heel veel invloed ook heeft gehad... Uh, zowel op het leven van Nietzsche als op zijn nalatenschap. Ze heeft gezorgd, ze heeft echt een wig gedreven... Uh, tussen zijn, uh, in zijn verhouding met Lou Salomé, met wie hij in menage à trois met Paul Klee uh, woonde. Die vrouw die was, uh, dat was echt... Uh, ja, die wilde, die wilde gewoon, die kon haar uh, geniale broer... Ja, die gunde ze gewoon een ander niet. Klaar, hij is van mij. Nou ja, uiteindelijk is dat wel tot uh, enorme breuk, heeft dat geleid. Ze is getrouwd met een fascist en... Uh, en daar heeft ze een Duitse kolonie opgericht. Maar eh, ook nadat Nietzsche dood was... heeft ze enorm brieven weggegooid, dingen ver, uh, uh, gelogen. En er uh, is natuurlijk allerlei uh, leukste te vertellen. Stendhal had een uh, zuster waar hij echt van hield. Rimbaud ook. Dus in het begin zie je nog een beetje uh, het taboe op incest. Nou, Marguerite Dura, beroemde Franse schrijfster... die had een lak aan, dus die heeft altijd uitvoerig beschreven... Uh, haar verhouding met haar jongere broer. Komt in al die boeken voor... En uh, we hebben natuurlijk zelf ook een hele uh, beroemde broers-zus-verhouding... Uh, in de Nederlandse literatuur, natuurlijk Willem-Frederik Hermans... He, die, uh, uh, en zijn begaafde zuster Cornelia uh, die ontzettend pest aan had omdat ze hem altijd ten voorbeeld werd gesteld ze was een keurige baleers uh, gymnasium uh, en die ouders zeiden altijd ik was jij maar zoals zij en vlak na het uitbreken van de oorlog wordt ze dus gevonden in een auto ze is doodgeschoten door een neef van de familie die getrouwd was, kinderen had vader van drie kinderen of twee en uh, uh, hij werkte bij de Amsterdamse politie en hij heeft dus haar door het hoofd geschoten en daarna de hand aan zichzelf geslagen. Dus zou er wel een verliefdsvouding zijn geweest? Nou, In ieder geval was het voor Hermans uh, uh, dat ik een bron van leed van maak, dat, dat, dat er zo'n drama in die familie uh, vanzelf voorkwam. Maar overigens, het is heel leuke stof, uh, ik moet over dit boek zeggen. Het is uh, wel erg uh, tutterig allemaal beschreven. Hoofdstukje per hoofdstukje per hoofdstukje. Ik denk, maak hier iets veel leukers van. Want het is natuurlijk een geweldig thema, broers, zuster. Als je dan denkt aan zo'n Graham Robb... die van Parijs zo'n werkelijk prachtig boek maakt. Waar verhalen over elkaar heen rollen. En dit is allemaal echt wel heel erg academisch. Dus ik vond het ook... in de loop van het boek dacht ik... nou, dit had misschien wel wat leuker gekund. Wat... Wat interessanter opgeschreven. Maar goed, opgebouwd uit hetzelfde. Broers en zusters in de literatuur van Jan Volten. Oké, okay. dank je wel Ingrid uh, Hogevorst. Uh, u kunt de teletekstpagina 260 raadplegen. Als u de titels nog eens na wil lezen van die zij heeft beschreven. Uh, en onze website natuurlijk, nieuwshow.nl. Morgen worden in Hollywood voor de 83e keer de Oscars verdeeld. Alomgezien als de belangrijkste prijs die een filmmaker acteur of andere belanghebbenden in de wacht kan slepen. Volgens Insiders gaat de strijd ditmaal tussen een Britse en een Amerikaanse productie, King's Speech versus The Social Network. Daar gaan we over praten met filmkenner Robert Blokland. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij komt er nog een bij Black Swan misschien, hè? Uh, Black Swan, True Grit. Ja. Uh, het is een vrij sterk jaar geweest. Vrij veel goede films en uh, die hebben de nominaties in ieder geval verdeeld. En The uh, Fighter ook nog, hè? The Fighter heb je inderdaad nog. Uh, uh, die maakt volgens mij geen kans. Uh, Best mannelijke bijrol, Christian Bale... Oh, die is 15 kilo afgevallen, die heeft leren boksen. Dat zijn ja. uh, aspecten die de Academy graag waardeert... als je oh, heel veel echt. moeite doet voor een rol. Hannah 27 Hours, Klimmersdrama, Toy Story 3. Er zijn echt veel goede films dit jaar. Wat opvalt is dat de, de grote spektakelfilms er helemaal niet zijn. Hè? Ja, maar die worden meestal toch niet genomineerd voor Oscars. Nee? Dat zijn meestal gewoon de grote spektakelfilms gaan voor de grote gemene deler. Die zijn voor het grote publiek. Oh, Titanic en dan heb je die. die Titanic en Avatar waren uitzonderingen. Ja. Dat klopt. Maar gewoon normale actiefilms komen niet voor Oscar's een aanmerking. Daar moet je gewoon diepzinnig drama voor maken. Oh ja. En liefst Tweede Wereldoorlog erin, dan gaat het ook goed. Tweede Wereldoorlog, nou, het is natuurlijk wel een onderwerp wat erg aanspreekt, wat uh, nog steeds actueel is. En waar je inderdaad als maker, als schrijver, als regisseur, als acteur oh. heel veel in kan leggen. Is en heel het... veel moeite voor kan doen. Is het een, een saillant uh, gegeven dat het de ene kans hebben een Britse productie? is? Nou ja, op, op zich niet. Kijk, alle nee. films die in Amerika uitkomen en Engelstalig gesproken zijn, nou, uh, die maken in principe. Nee, sorry, alle films die ja. in Amerika uitkomen maken een kans op Oscars. Ja. Uh, behalve in de categorie niet Engelstalig films, buitenlandse ja. films. Maar ja, Brits is natuurlijk uh, uh, Engels gesproken, dus ook uh, groot publiek uh, in Amerika. Dus die maken ook gewoon kansen. En ja. er worden heel veel goede films gemaakt in groot brittannië Laten we ze maar even doornemen. King's Speech op zich uh, een, een verhaaltje van... Uh, dat je eigenlijk denkt God, dat iemand het aangeduurd heeft om van zo'n verhaal een film te maken. Dat is eigenlijk het knappe van die filmen. Uh, ja, ja, alles komt samen in die film. Uh, kijk, het gaat over een koning die stottert. Koning George VI, die uh, voor de Tweede Wereldoorlog opeens koning moest worden. Want zijn broer had een, of een relatie met een vrouw die twee keer gescheiden was. Dat kon niet. En hij stotterde enorm. En oh. de Tweede Wereldoorlog stond voor de deur. Hij moest zijn volk toespreken. En het lijkt een heel klein verhaal. Maar um, heel goed scenario, hele goede regie... en vooral hele goede acteurs maken dat... dat misschien een kleine verhaal, toch uitgebouwd is tot een prachtige film. Ja. Die, die op dit moment hem, ja, het moment heeft. Ja. Iedereen vindt die film fantastisch. Ja, het is ook een bijzondere film. Het is Dan, een hele bijzondere film, ja. De social network, het knappe daarvan is dat je de eerste anderhalf uur... De, de, de laatste tien minuten wordt het even iets anders... maar de eerste anderhalf uur is alleen maar dialoog. Er gebeurt eigenlijk actie nul. En dat is wel knap. Dat is heel knap, maar dat, dat heeft ook weer te maken met inderdaad scenario. Aaron Sorkin is een hele grote naam in Hollywood, heeft heel veel geschreven. En David Fincher, een visionair regisseur, die inderdaad dat, dat, dat praatverhaal toch op een manier in beeld brengt dat je, dat je uh, aan de lippen van de karakters uh, blijft hangen. En dat is knap, en dat is natuurlijk ook een heel eigen tijdsonderwerp, Facebook en de manier waarop internet ons leven domineert. Ja. Dus die film is echt een soort tijdsdocument. Over 10, 20 jaar denken we van, oh ja. Toen zag de wereld er zo uit ja. en gingen we daar uh, heel erg mee om. Of uh, hield dat ons erg bezig. Black Swan, een balletfilm waarin uh, nou ja, wel wat horror-elementen uh, zitten. Gewoon heel knap gemaakt, hè? Uh, Ja, ook. En ook weer inderdaad Natalie Portman. Dat is een van de grootste kanshebbers voor de Oscar voor beste actrice. Een jaar lang balletles gehad. Geweldige film. Ja, vond ik. ja de en, meningen zijn er verschillend over. Ja, ik vond het fantastisch, ik, maar... de Mensen zeggen allemaal kitsch, maar ik, heb, ik vond het ik vond zo knap... hoe zij zo'n neurotisch meisje... Kitsch? Ja, ze vinden het kitsch. Nou, uh, wat ja, ik, wat, het ik, wat het ik hoor van mensen is dat het, het zijn allemaal ja. clichés... die moeder is dominant en uh, haar regisseur is op seks uit... en zij belandt in een soort psychose, dat speelt ja. ze ook heel goed. En die uitgerangeerde ballerina, daar wordt een soort heks van gemaakt. Ja, nou, inderdaad, ze moeder... moet strijden met een andere ballerina... Ja. die haar rol wil opeisen. Het zijn eigenlijk allemaal clichés, maar door Darren Aronofsky, de regisseur... is het tot een soort, ja een soort soort, soort, soort tripbelandje in als kijker. en als je daarin meegaat, dan vind je het fantastisch en de muziek uiteraard van, uh. van het Zwanenmeer is, is tijdloos. En als je denkt van ja, wat stellen ze zich allemaal aan, dan zit je twee uur echt een bak leeg te eten. <lacht> <Ja. lacht> Truckrid is toch... uh, een gewoon rechttoe-recht aan cowboyfilmen. Nee. Nou, nee, want hij is gemaakt nee. door de broeder Verkoen en de broeder Verkoen <lacht> ja, zijn toch... briljant. Maar het is in principe een goede goed gemaakte cowboyfilm ja. En dan ja, maar met die Jeff Bridges die. Uh alleen maar beter wordt. Hè? Naarmate die ouder wordt lijkt het wel. Ja, ik heb ja, klopt. deze dan toevallig niet gezien, maar... Uh... Nee, maar die, die man die heeft ook al... Kijk, als je kijkt naar de Oscar-terminaties die hij gehad heeft in zijn leven, ik geloof zes inmiddels, die oh. verspreidde zich ook over vier decennia. Zijn eerste was in 1970. Dus die man, die heeft al zo'n enorme ooit heeft hij Ooit gewonnen? Hij heeft hem vorig jaar gewonnen, ja, voor Crazy Heart, waarin die ook weer een dronken, net zoals in deze film, uh, ja, eigenlijk ook een cowboy speelde. T terwijl die wat moeten hebben voor de Big Lebowski, hè? Ja, maar dat is achteraf gepraat. Ja. Die, die film oh, werd geweld, toen op dat moment... Hoor. Een fantastische film maar op dat moment werd die film niet zo positief ontvangen als nu. Na de hand is het echt een cultfilm uh, geworden. Ja. Worden er worden echt uh, Lebowski-bijeenkomsten gehouden... waar iedereen in een noir rondloopt en White Russians drinkt... en die teksten quote. Ja. Maar op dat moment zelf was er te weinig waardering. Dat geldt voor meer films die... die ja, door de Oscar genegeerd zijn Shawshank Redemption. Dat is een film die iedereen nu fantastisch vindt. Ja. Dat gaat over die gevangenis, hè? Ja, verhaal van Stephen King, ja. over, over de vriendschap tussen twee mannen in de gevangenis, uh, over 30 jaar verspreid. Ja. En die film die had toen zeven nominaties, niks gewonnen, hoewel iedereen nu roept van, nou, belachelijk dat Forrest Kamp dat jaar gewonnen heeft. Want ja. iedereen denkt nu van, ja, Forrest Kamp, wat een zuur film was het. Ja, eigenlijk maar dat zegt. is altijd zo, dat is ook met de literatuur, dat ze later zeggen, jeetje, dat, dat boek toen die prijs heeft gekregen, bedoel, dat hou je toch, denk ik. Nee, klopt inderdaad. Ja. Dit is gewoon momentopname. Ja. En Af, ja. wat, wat, wat er in is in Hollywood op zo'n moment. Dan hebben we nog uh, 127 hours. Bergbeklimmersdrama, waar? Bergbeklimmers, gebeurt het verhaal. Ja. Over een man die vast komt te zitten met zijn arm onder een steen en na ja. vijf dagen met een botmesje die arm moet <laughs> afzagen door pezen en botten en, ja. en vlees heen. Heb je hem gezien? Ja, fantastisch. En... Ja, er vielen mensen flauw in de zaal. Dat was het ja, eerste waar? Dat ik dat mee dat ik Dat, mee dat, dat is wel ja. de verkooptruc ongeveer van. Uh, ja nee, briljant dat is het die hoofdrolspeler hebben Dat ook altijd van de vielen mensen flauw. Maar dat is ook, daar heb jij meegemaakt. Ja, ik gemerkt bij persvoorstelling uh, werd er één vrouw onpasselijk. Die, die ging echt van een stokje. Want hoe wordt dat dan in beeld gebracht? Dat dat met dat bottenmesje af af. Uh, heel plastisch. heel plastisch. Ja. ja. Nee, de eerste de eerste uur zie je in principe niks. Op de eerste vijf kwartier. Hij duurt maar anderhalf uur die film. Ja. En houdt, houdt de regisseur Danny Boyle echt gewoon uh, ja de hand op de knip, zou ik behaast willen zeggen. Ja. Dan zie je vrij weinig. Maar op het moment zelf gaat hij helemaal los. Nou, het grappige is natuurlijk dat iedereen weet wat er gaat gebeuren. Dus een verrassing is het niet. Nee, je kijkt in principe één uur lang naar een man die gewoon stil zit onder een rotsblok. En dat is het knapper van die film. Je gaat mee in zijn gedachten, zijn, zijn herinneringen. De psychose waar hij ook een beetje belandt. Want hij heeft geen water meer. Dus hij wordt, hij wordt langzaam gek daar. Maar zie je dus ook uh, beelden uit zijn verleden? Of, ja. zie je, of zie je alleen maar die man steeds dat Nee, hij ook beeld uit het ja, ja. de, de, de man in kwestie, Aaron Ralston, leeft nog. Hij, uh, aan het eind van de film zie je hem ook. Ja. Hij heeft tegenwoordig een wil in plaats van een arm. Hij, hij, claimt, is weer, hij is weer gaan beklemen. Hij klimt nog steeds. Maar ja. hij claimt ook dat, dat, dat die ervaring daar uh, zijn leven veranderd heeft. Daarvoor was hij een egoïst die niet besefte wat hij eigenlijk had... qua vrienden, qua familie. Dus heel Amerikaans eigenlijk. Ja. En, en nu heeft hij die waarde wel ja, geleerd Leren waarderen... Dus dat zie je in die film, hoe hij dat uh, beseft. Ja, maar terwijl hij nog wel 27.000 dollar als hij ergens een lezingje <laughs> moet komen geven. Ja, maar goed, ah, zo dat zou jij toch ook doen in de als de op de de dat dat hij zoveel <laughs> <de de laughs> geld kon krijgen? Nee, maar wat je zegt... Het zou werkt de samenleving nou eenmaal. Nee, wat kost de hou wel vandaag de dag? Nee, maar wat je zegt, hij is zo totaal tot keer gekomen. keer is altijd relatief natuurlijk. Wat ik niet snap, dat je niet doodbloedt. Je je arm nou, zijn? daar ging het ook om. Luister, toen hij, toen hij uh, klaar was... toen is hij uh, dus uh, naar beneden gekomen. En daar is hij opgevangen, gek genoeg, door een Nederlands... Door een Nederlander. Nederlander, ja, klopt ja. inderdaad. Ja. Ja, door, een een Nederlands door een Nederlandse part. producent Pieter Jan Brugge, die ja. rol. Ja. En dat is, hij werd, hij werd, ja, die Nederlanders liepen daar toevallig. Gelukkig, hij had nog dood kunnen bloeden... als hij niet gered was ja. op die manier. En, ja. en, en hij, hij zegt dan geweest. tegen die mensen... ik ben blij dat jullie mij gered hebben. Terwijl die Nederlander, want die bestaat natuurlijk ook echt... zegt, ja, bedoel, wij liepen daar gewoon. Er komt een man uit het niks... Het waren twee politieagenten uit Den Haag, inderdaad. Ja, ja. Die mochten bij de première van de film zijn in, uh, in Londen. Hey, is dit nou uh, heel Am Amerika aan de buis gekluisterd... of is dat toch een beetje uh, een, een Amerikaanse grachtengordelbelevenis? Nou, dat vind ik wel erg boutgesteld. Maar er kijken gemiddeld in Amerika 35 miljoen mensen naar. Uh, dus dat is, nou ja... Dat is helemaal niet zoveel. Dat, dat valt relatief mee. Maar goed, het ja. is natuurlijk wel. Uh, kijk, film is een kunstvorm. Het is wel een populaire kunstvorm. Maar kunst is niet voor de massa. Maar het duurt ook eindeloos. Hè? Dan hebben we nee, daar een... zijn ze tegenwoordig strenger in hoor. Is vroeger vroeger duurde het inderdaad 4,5 uur. Ja. En van die belachelijke bedankspeeches. Ja, maar niet nou, langer voor de dan moeder, 45 moeder en, het konijn konijn en de naam en de marmot. Nee, nee dat, dat is alleen is als leuk. Kijk, mensen als Julia Roberts, dat is volgens mij de laatste geweest die echt. Vijf, uur, vijf minuten mocht, mocht praten, omdat iedereen het haar gunde. Zij nam ook gewoon haar tijd, zij, mm. zij mocht daar ook staan. Maar na 45 na seconden begint het orkestje... en word je ja, en met terecht. trekhaak van het podium afgehaald. Ja, maar de, de, er wordt ook niks gezegd daar, toch? Ja, ja, uh, maar het is toch juist ook leuk om te zien hoe iedereen reageert? Ja, dat vind ik ook ja. leuk. Ja, oh, ja vaak leuk. zijn het wel speeches maar en je kan de jurk een beetje goed bekijken? Ah. Oh, dat is ook wel prettig. Je ja, ja, ja. loopt er toch voor. Maar goed, in, in ja. welke, welke categorie wil je als filmmaker het, het, het liefste worden beloond? Naar nou, de categorie waarin jij werkzaam bent. Nee, maar, ik nee, maar, wil beste, nee, ja. maar beste film of, of beste regie? Of, uh... Ja, dat hangt dan vanaf. Kijk, de, ja. de, de, de nominaties worden uh, ook uh, um, gegeven door de beroepsgroep waar je werkzaam in bent. Dus de cameraman oh, ja. oh, doen de nominaties ja, ja. voor Beste cameraman. En natuurlijk, in, in, in Beste Film komt alles samen. Dat is in principe de, ja, de, de, de optelsom van alle uh, aparte delers. Je kan een Oscar krijgen voor de beste achtergrondmuziek, volgens mij hoor. Uh, dat ja, dan ja. niet. Maar nou, zijn ze dat is wel een uitzondering dan. Maar, bijna ja, maar Beste alles. Film is natuurlijk waar het om gaat. Dat er ja, ja. de laatste Oscar die uitgedeeld wordt. Alleen ja. na, na zo'n avond kan je wel een klein beetje. Je kan het nu al enigszins voorspellen. Ja, na het zeg ja, King's Speech. Ja? Denk je? Gewoon puur op basis van deductie. Hoeveel prijzen die al gewonnen heeft de afgelopen ja, drie ja. maanden. Golden Globes, BAFTA's. Eh, prijzen van de Amerikaanse filmgildes. En, en wie, wie, doet, wie gaat de beste acteur winnen? Conor Firth. En, en de vrouw, Natalie Portman? Ik denk Natalie Portman. Maar als er een verrassing zou kunnen zijn... dan is het net Benning voor de Kids Are alright, Want... De Academy geeft ook een prijs voor, voor je hele werk. Als je heel veel uh, jaren hebt meegelopen in ja. Hollywood... Een op een gegeven le met... lesbisch stijl. Is ja, het, ze speelt, ja. is haar vier nominaties. Ze heeft nooit gewonnen. En zij is er gewoon wel eens aan toe. Dat had je vorige keer met Sandra Bullock ook. Die, die rol die ze speelde was niet briljant. Ja. Maar ze liep zo lang mee in Hollywood. Ze doet zo goed haar best. Iedereen mag er. Ja. Op een gegeven moment kan het dan goede tijd zijn. Oh. En het is zo dat er dus vanwege die financiële situatie... zo weinig van die blockbusters zijn hè, eigenlijk dit jaar. Uh, Ja, je had, twee jaar geleden had je de schrijverstaking. Ja. Dat heeft een flinke... Uh, het breuk geslagen in het oeuvre van Hollywood. En uh, studio's durven het niet meer aan, hele nee. grote films. Omdat je gewoon nooit kan garanderen dat je je geld eruit haalt. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. U hoorde filmjournalisten Robert Blokland. Het ging dus over de oscar uitreikingen morgen plaatsvinden. En op televisie ook uh, ja, worden ze gewoon live uitgezonden. Want ik geloof dat de film 1 gratis, ja, gratis. Uh, geeft. Hartstikke goed. Zometeen meteen uh, Kamerbreed. Daar zit, ze komen ze vanuit Den Haag. Daar hebben ze de Zuid-Hollands lijsttrekkers... Floor Vermeulen van de VVD, Harder van de Nat van de SP... en Lisbeth Spies van het CDA. En ook nog Adrie Duivenstein. Dag. De gevangenis is een plek waar de meeste mensen zo snel mogelijk vandaan willen. Jan de Kok laat zich juist vrijwillig opsluiten. De Belg zat al 150 keer vast in landen over de hele wereld. En dat om aandacht te vragen voor het leven van gevangenen. Jan de Kok over hoe het is om met 18 mannen op 10 vierkante meter te moeten leven met één emmer als wc. Morgenochtend van 7 tot 8 in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws...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 Triodosbank. Wie betaalt dan gewoon? Hij heeft er geen aanmaning nodig. Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning. Geen bredere files, maar openbaar vervoer. Kiespartij voor de dieren. dan Yvonne Tanjing, wie de ene is die op tijd betaalt, voor het echte verhaal GGN.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debuteurenkennis van GGN. GGN, Mastering Credit. Geen asfalt, maar natuur. Kiespartij voor de dieren.